Dat niet paste bij haar bonkig figuur. Met stevige tred liep ze op de kok en fledder toe. Paul voor de beide mannen bleef ze staan. Haar groene ogen blikten argwanend op hen neer. Geen eh, geen leden van de club, vroeg ze hoofdschuddend. De kok kwam uit zijn fauteuil overeind en schudde zijn hoofd. Tot onze spijt niet. De oude rechercheur maakte een lichte buiging. Mijn naam is de kok, sprak hij vriendelijk, met eh, K.